9 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. De zaak Hoorn maakt de praktijk van de palliatieve sedatie er niet eenvoudiger op. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Specialisten zeggen dat er onrust heerst bij artsen en vooral patiënten. Sommige patiënten vertrouwen er niet meer op dat hun huisarts palliatieve sedatie wil en kan toepassen. Ze kiezen er daarom voor om naar het ziekenhuis te gaan, of ze zien er vanaf. Artsen zijn bang om ook in tuitjehornachtige toestanden verzeild te raken. De specialisten zeggen dat er geen reden is voor angst... omdat de zorg tijdens het levenseinde in Nederland goed is geregeld. De bevolking van München en omgeving heeft in een referendum tegen het initiatief gestemd om de winterspelen van 2022 naar de stad in het zuiden van Duitsland te halen. Bijna 52 procent stemde tegen, blijkt uit de eerste uitslagen. Daarmee moet München de hoop laten varen om als eerste stad zowel de Olympische Zomerspelen als de Winterspelen te organiseren. München organiseerde de zomerspelen van 1972. Die werden overschaduwd door een terreuractie. De uitslag van vandaag is volgens de tegenstanders geen stem tegen de sport, maar tegen het winstbejag van het IOC.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 En bij de Wereldbeker in Calgary... heeft Lotte van Beek het Nederlands record op de 1000 meter verbeterd. Ze reed bijna een halve seconde sneller dan het oude record... dat zes jaar op naam stond van Irene Wust. Het record leverde van Beek geen goud op in Calgary. Ze werd tweede achter de Amerikaanse Heather Richardson. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur ligt lokaal rond het vriespunt en er kan mist ontstaan. Morgen eerst droog, later gaat het af en toe regenen. Het wordt 8 tot 11 graden.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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, luisteraars. De hele maand november in Holland Dok Radio. Verandering. Vandaag. Hoe houdt je als kunstenaar het hoofd boven water tijdens deze crisistijden? Hoe verandert het leven van een Nederlandse correspondente als zij verliefd wordt op een Pakistan? En hoe verandert je leven als je als oudere noodgedwongen moet verhuizen? En hoe verandert je leven als je Piet van der Staar heet en je wordt opeens koning? Dat horen wij als eerste vanavond in veranderd. Goedenavond. Ja, drie sloten zitten erop, hè? want het is een kapitaalwinning. binnen. wij boven van de schutters. De oude weghalen en de nieuwe ja, netjes op zijn plek hangen. En dan kunnen de schutters zo meteen gaan beginnen. Zo, nou gaan de luiken open. Lichten aan. Rode lamp aan. aan. Elke keer leer je weer wat, wat je moet doen, wat voor taken je hebt. Zoals bijvoorbeeld de zilverpoets poets wordt er ook weer bij, moet je weer regelen. Of de schutten moeten geverfd worden buiten waar ze tussendoor schieten. Dat moet ook geverfd worden, dat moet je allemaal regelen. En dat is luisterlijk leuk. Dan hebben we ook eh, zeg maar onderlinge schieten met de gemeentes in de omgeving. Dat doen we vier keer per jaar. En dan moet je dat ook regelen. En dat is leuk, super. Ja, dus je hebt best een beetje verantwoordelijke tijd, dat taak dat de schietoe goed gaat en op tijd dat de mensen moeten wachten tot de pijl getrokken is, dan mogen ze wel eens weglopen, Zoals soort dingen moet je allemaal in de gaten houden, ja, dat is heel leuk. Het was wel een verandering, ja. het was eerst normale broeder na nou, koning, ja, toch wel super, ja. Ja, ik weet niet Sander die heeft natuurlijk nog een veel grotere taak. Dit eh, dag- en nachtwerk aan. En ik eigenlijk maar een paar uur in de week. Dat is het verschil. En een veel verantwoordelijke taak, natuurlijk. Ja. Oké, okay, moet ik het op, even oproepen? Heerlijk goedenavond allemaal. Het is vanavond een wild verder schieten. U zult zo meteen, eh, als wij de kartonnetjes weghaald hebben iets heel leuks misschien zien. Ik kan je één ding vertellen. De koppen van de dieren, oh. dus dit, dat is, hier, dat is 25 punten waard. De rest kan ik niet vertellen. Ja, ik Succes, heren. Ja, dat kan leuk. Nou, we, gaan, we gaan beginnen, het ja, ja. <laughs> dan gaat beginnen, het feest. Daar gaat-ie. Lampard. Ja, kan je schoot worden? Vanaf uh, mei, hè, toen ik ben ik koning geworden. En toen schoot ik de vogel eraf. En dan ben je koning. Ik... En dan ben je blij, dan komt het pas. Het is geweldig eigenlijk. Oké. Okay. Uh, daarna heel 17 en voordeel een 7. Blijf uh, voor de periode van vier jaar ben je koning. En daarna moet je weer opnieuw gaan schieten hè? voor de koning. Voor het koningschap. En daar gaan we weer onze uiterste best voor doen, denk ik. Denk, hè? <lacht> Zeker weten. <ik. lacht> Zo. Waar zit hij? Daarnaast. Er zit een F, hè? Piet van der Staaij, hoort u. Hij is gildekoning van het gilde Sint-Joris in Hilvarenbeek... en hij werd geportretteerd door Joris van de Kerkhof in Veranderd. Eindredactie, Willem Davids. Een zeer ingrijpende verandering nu. Wat zeg ik, een verandering, een verhuizing, een verkassing? Stel... Je bent oud en eindelijk zit je in een verzorgingshuis... en je bent daar net zo'n beetje aan gewend. Je vond het niet leuk om erheen te gaan, maar goed, het moest. Je bent net gewend en dan moet je alweer weg. Het gebeurt steeds vaker, want duizenden ouderen moeten noodgedwongen... verhuizen als gevolg van bezuinigingen in de ouderenzorg en het beleid van de steeds commerciëler denkenden woningbouwcorporaties. Voor honderden verzorgingshuizen dreigt sluiting... of sluiting is al een feit, maar... Waar ga je dan heen als ouderen? Naar een ander verzorgingshuis of bij je kinderen gaan wonen? Hebben die kinderen plaats? Hebben die daar tijd voor? Willen die dat eigenlijk wel? En willen de ouderen dat eigenlijk wel? Waarheen ouderen ook moeten verhuizen? Het is natuurlijk ver boven je tachtigste al een enorm ingrijpende gebeurtenis. Ellen van den Berg ging langs bij bewoners van zorgaanbieder Amsta... op de locatie Amsteldijk te Amsterdam... Wij gaan luisteren naar noodgedwongen. Nou, dat heeft een enorme impact op de mensen. Want weer, weer verhuizen. En je kent de gezegde, oude bomen moet je niet verplanten. En dat is hier dus duidelijk het geval. Het zijn allemaal oude mensen. Die, en er uh, zijn er die begrijpen eigenlijk niet waar, waarom. Dan hadden ze toch wel eerder kunnen zeggen, dat ik hier niet naartoe gegaan. Mensen zijn niet zo flexibel meer op een bepaalde leeftijd en ik heb ook sterk het gevoel van op de terugreis maak je geen vrienden meer. Hè? Ik denk dat een heleboel mensen in het begin in een isolement raken. Nou, het enige voordeel voor hem is dat hij vlak bij artis zit en hij kan nog heel goed. Hij krijgt een abonnement op artis en dan uh, kan hij daar vriendjes maken. Kijk, hier zijn we op de gang, de zesde. Appartement 606, mevrouw Zerik C. Wat staan hier allemaal voor briefjes? Kan u dat eens voorlezen? Nou, dat, is, dat ik dus geen koffie en thee nodig heb. Dat kan ik zelf halen. Dus ik wil niet dat mensen dan uh, bellen en dan meteen binnenstaan. Daar heb ik een hekel aan. En s'nachts heb ze het ook een keer gepresteerd om voor mijn bed te staan. Dan schrok ik mijn hoedje. Dus dat gebeurt ook niet meer. En uh, bed opmaken, daar blijf ik niet voor thuis. Dat doe ik zelf. Ja. Yeah. Er zit eigenlijk een kleine slaapkamer in en dit is de woonkamer oh, is waar we zitten. De wc en, de, en, en je bed is ongeveer vier passen. Ja. Nu um, heeft u onlangs gehoord, in april denk ik, of wanneer was het... dat ja. uh, deze locatie Amsteldijk gaat sluiten. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Men zegt dat er geld nodig is. En deze locatie brengt natuurlijk heel veel geld op... want het is een prachtige locatie aan het water... En het is eigendom van Amsterdam. Dus op die manier kunnen ze het goed verkopen. Maar eerst moeten de mensen nog uh, weg. Zo snel mogelijk, toch? Dat moet echt in een sneltreinvaart. Want wanneer uh, moet er verhuizen zijn? In juni volgend jaar. Dan zou die officieel helemaal dicht gaan. U gaat nu ook verhuizen? Noodgedwongen eigenlijk. Ja, Want anders gedwongen. zou. U wil dat niet? Nee, nee ik zie er vreselijk tegenop. Ik uh, zit de energie op te sparen om dat door te maken. Alles weer opnieuw. Ik weet wel hoe moeilijk het is om in een vreemde kamer... weer uh, je, het gevoel te krijgen dat je thuis bent. Dat is weg. En dat, dat niet-thuis-zijn gevoel, dat is het ergste. Ik dacht, nou ja, dat was de pleister op de wonden, dat mooie uitzicht. Ik dacht, dit krijg ik nooit meer, dit is een cadeautje. Ik heb steeds het gevoel, als ik in mijn bed lig en ik kijk over het water en ik zie alle lichtjes, dat ik op vakantie ben. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo'n straf om hier te zijn. Want u moest ook noodgedwongen naar deze locatie, omdat u niet meer drie hoog uw huis in kon. Ja, ja nee, wat dat betreft, een pleister op de wonden. U bent er eigenlijk, want hoe lang zit u hier nu? Bijna twee jaar. Ja. Kan ik zeggen van u bent er nu aan gewend en nu moet u verhuizen? Ja. Werkt, want hoe was het in het begin hier? Nou ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Want je bent ineens één van de honderds... in plaats van dat je nog een individu bent. Want ik heb wel eens met maatschappelijk werk gesproken. En die zeiden ook van... ja, nou ja, nou je raakt je gevoel voor authenticiteit kwijt in zo'n huis. En dat is ook zo. Dat moet je eigenlijk weer van binnenuit opbouwen... en tegen jezelf roepen. Ik laat me niet klein krijgen. En, en hoe is dat nu bij u? Nu sta ik erboven. Ik laat me niet gek maken... Want de mensen die hier in de omgeving en die beneden zitten met elkaar te praten... die maken elkaar knettergek. Het is een gesprek van de dag, van s morgens vroeg tot s avonds laat. En iedereen vraagt, waar ga jij naartoe, waar ga jij naartoe, waar ga jij naartoe? En ja, het is weer weerbaar. Ik sta voor het uh, Sarvati-huis... In uh, Amsterdam. Uh, dat is een centrum voor verpleeghuiszorg. En een hele afdeling van Amsteldijk gaat zeer waarschijnlijk over binnenkort naar een afdeling in het Sarfati-huis. Daar hebben ze een hele afdeling uh, leeg gemaakt. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb een van Amsterdijk. Ja, dat is hier ook. Oké, okay. gaat hier dan links. Oké, okay, hartelijk bedankt. Twee wij, wij hebben beide ouders nog. En uh, mama... Wij zijn zussen, ja. Okay. Nee, wij hebben beide ouders nog. En zij zijn ze, zeg maar samen in een, uh, in een bejaardentehuis Terecht terechtgekomen. Vier en half jaar geleden. Amsterdijk. Ja. En negen uh, maanden geleden, toen mama werd steeds slechter... toen zijn ze van de vijfde etage naar de eerste etage verhuisd. Mijn vader, omdat hij daar al vier jaar woonde, mocht mee met mijn moeder. Maar had er eigenlijk niet die zorgindicatie. Snap je? Je vader was te licht. Ja, ja en nu, nu nog. Nu nog. Dus wij hebben eigenlijk ook geen keus om naar een ander thuis uh, om te kijken. Want ze, ze kijken allemaal van, ja, uh, hij heeft drie, zij heeft vijf. En, uh... Zorgzwaartepakket. Ja, precies, dus ja. papa... vader met drie, die zou nu niet eens die meer in zou... een aanmerking komen. Nee, nee, nee. Die ja. zou thuis moeten blijven wonen. Die ja, zou thuis moeten blijven wonen, ja, inderdaad. Dus wij staan een beetje van, ja... En zij niet, niet tegen hem gaan zeggen... We geven je schop onder je hol, ga maar bij je dochters wonen. Dat had zomaar gekund. Ja, nou, wie weet. Als je nou alleen maar gaat kijken als daar twee bedden in staan. Hoeveel woonruimte heeft iemand dan nog? Want mijn vader heeft natuurlijk wel een stukje privacy eigenlijk wel nodig. Hij moet al op de gang gaan douchen. Hij moet al op de gang naar het toilet. Hij moet al heel veel inleveren. We zijn zestig jaar getrouwd. Dat was in januari. Ik ben getrouwd op 2 januari. En mijn vrouw is getrouwd op 1 augustus. Wij zijn van Kavenhuis, rooms-katholiek. En voor, voor mijn vrouw was alleen dat huwelijk. Uh, dat was het huwelijk. Niet het burgerhuwelijk, nee. Het kerkelijk huwelijk. Ik mag geen namen noemen. Dus uh, dat is het beleid hier, dat er geen namen worden genoemd. Ja, maar je kunt er wel voornamen noemen. Ja, wat is je voornaam? Piet. Piet is Kijk en is. Dit is gewoon ingerust zoals wij het thuis zelf ook hadden. Die drie kasten. En daar die, die bewuste kast. Antieke kast. Hoe groot zou deze kamer zijn? Nou, geen idee zeg. Ik heb <laughs> het nooit op gemeten. Ik denk zoiets van vier bij zes of zo. De, de woonkamer en de slaapkamer ook zoiets. Nou, dan nou wordt het, geloof ik, wat we krijgen. hier bij 3, uh, 3,5. Drie, zoiets wordt het. Het wordt een stuk, een stuk kleiner. Ik heb een postzeggenverzameling. Die kunnen we niet plaatsen. Maar wanneer gaat u het zien? Nou, ik uh, wil het pas zien als ik uh, ga verhuizen hier. Dus pas volgend jaar? Volgend jaar. Februari, maart, hè? Ziet het eruit? Ja, op zijn vroegste januari. Dat is, dat is juist. Hoe lang geleden bent u hier gekomen? Ik zit hier uh, 4,5 jaar. Samen. samen? Ja, we zijn samen. Nou, ik ben met haar meegekomen. Ik had hier nooit terechtgekomen. En eigenlijk in het andere huis ook niet. Het is omdat ik uh, samen met mijn vrouw... dat dat nodig was. Ja, want 4,5 jaar geleden... wat gebeurde er dat het nodig werd om hier te komen... Nou, ik had het zelf niet in de gaten. Maar vrouw die zat uh, eigenlijk apathisch in de stoel en ze deed niks meer. Het was toen, uh, drong toen niet op me door. Goed, want ik was altijd zelf bezig. Nou, doe ik het wel eventjes. Totdat mijn dochter ze op het tent maakte. Ze zei, zie je niet dat uh, ma niks meer doet? Dat ze maar in die stoel blijft zitten en hangen. En toen was het, ja, toen zag ik het ook. Maar het sluipt er zo heel langzaam in dat je het eh, niet in de gaten hebt. Omdat je zelf eh, de nodige dingen hebt en je hobby's. Ze eh. is altijd een hele eh, actieve vrouw geweest met, met alles. De zonnebloem, eh, kerk, kerkkoortje hebben ze nog gehad. Mag ik vragen hoe oud u bent, alle twee? Wij zijn eh, samen eh, allebei hetzelfde jaar, 86. Alleen, ik ben een, uh, een voorjaar <coughs> en zij is een herfskatje. Maar het was niet aan de orde dat u apart zou gaan wonen? Uh, daar heb ik geen moment aan gedacht. Om gescheiden te gaan wonen. Dat, uh, er is toen een meneer geweest van... Uh, <kwijnt> en uh, die zei ook, ik zei absoluut, ik wil bij mevrouw blijven. En uh, het was de eerste, de beste, en uh, ik ben niet meer bij de weg geweest. En dat vind ik normaal. Als ja. je zoveel jaar bij elkaar gezeten hebt en, uh, en je hebt er een wij uh, aan gehad, ja, dat mag je uh, ook verwachten dat de man zegt: uh, ik blijf bij je tot het uh, bitter eind, klaar? U komt uit Amsterdam ook? Nee, nee. Luchtje broek, oh je broek. Smaakt je blonkel als Deventerkoek? Ja, we vinden het fijn om leukje broekers te zijn. Ja, la, die, ja, la, die. Doet u er wat mee met dat zingen? Ik zing uh, alle avonden hier eigenlijk. Dat gaat eigenlijk gewoon automatisch. Heeft u zin in de verhuizing? In de verhuizing niet. We zitten hier goed. Ik hoef niet meer weg, hoor. Dan jij hoeft niet. Jij hebt bieden. Jij... Oh, ik vind het heerlijk verhuizen. Maar dan moet je leren. <laughs> wat zeg nou maar eens eerlijk? Toen jullie hier kwamen, wat dacht u? Nou, dat is het laatste. Het is de laatste levensfase. Dat eh, als je hier komt in een verzorgingshuis, dan denk je: nou, dit is de laatste fase. Hier zitten we. Hier blijven we zitten. Totdat je hier uitdragen. Een rotgehoor. Totdat ze je eruit halen. Draag. Dragen, ja. Nou, dat vind ik een rotgehoor. Ik hoop dat het voorlopig niet voorkomt. Het hoort over het leven. Geboren worden, doodgaan, hoort bij het leven. Ik ben wat dat betreft behoorlijk nuchter op dat soort gebied. En je moet over alles kunnen praten. Of je het met elkaar eens bent... Dat is, een, dat is een tweede. Maar ik vind wel dat je alles uh, moet kunnen zeggen. Ja, alles gaat mee. Weg hier, hoor. Want de hele etage gaat bijna mee, toch? Ja, alles gaat mee. Ja, alles gaat mee. Weg hier, ja. Wat ja. vindt u daar eigenlijk van? Ja, wel een beetje vreemd, hoor. Want dan moeten we daar weer opnieuw beginnen. Want je zit nou eenmaal hier, hoor. En dan moet je het daar weer allemaal over doen. Ja. Want hoe lang zit u hier al? Of hoe lang woont u hier al? Ja, een paar maandjes hier. Een paar jaar is zelfs. al zelfs. Hé? Al iets langer, hè? Iets heel langer is het, ja. Van hier achter, wandel ik in de Van Ja, hier was ik terechtgekomen. Hoe hoe weet ik ook niet meer, hoor. Waarom? Wij hebben gewoon gedacht, nou, we wonen hier, we blijven hier. Maar niet dat we weer verhuizen moeten. Nee, dat is het leukste niet, hoor. Ik zei tegen die meisjes, zeg, wie weet waar we terechtkomen. Ja, het is moeilijk. Maar het wint ook wel weer. Ja. En uw familie, heeft u veel contact met uw zonen? Nou, nog niet erg. Ze zijn niet zoveel gekomen. Ik weet niet wat ze hebben, maar ik zie ze ook niet veel. Nee. Want wat heeft u nu voor een kamer? Zou ik uw kamer even mogen zien? Ja, tuurlijk. Want is het een tweepersoonskamer of een eenpersoonskamer? Nee, één persoons? gewoon één. Oké. Okay. Gaan we mee. Kom maar mee. Het is er wel onnetjes hier altijd, hoor. En dit is de eerste etage. En daar wonen ongeveer 16 mensen. Ja. En die gaan allemaal weg. massaal verhuizen naar het safati. Ja, ja, ja. Ze willen allemaal weg. Ja, ze moeten weg. Ze moeten, ze kunnen niet anders. Nee. Het gaat dicht, hè? Ja, hè? Het, gaat het gaat dicht. Ja, ja het gaat dicht. Dus dan... Alle. Gaat iedereen verhuizen? Ja, ze allemaal verhuizen. 109. Ja. Oh, je woont. Um, u ligt hier samen met iemand anders. Ja, dan, dan ligt ook een vrouw hier. Dus een twee Ja, hier ja. ligt ook een vrouw in. En straks krijgt u een één-persoonskamer. Ja, oh, dat geeft toch niet. Heb ik veel liever hoor. Ik leg niet zo graag met z'n tweeën, en die is al helemaal een beetje vreemd. Oh, jee. <laughs> het suurt altijd. Oh, shit. Oh. Daar hebben we niks aan. Nee. En dit is uw uh, plekje? Plek. Helen, u wordt dus de mentor. Ja. En wat houdt dat nou eigenlijk in, een mentor? Ja. Wat houdt het in? Dat, houdt in dat ze de baas over me wordt. Nee, nee, nee. Maar ja, nee, nee. was wel letterlijk op, op dingen allemaal, natuurlijk. Dat moet ik ook zelf weten. Ja. <laughs> Want met wie heeft u anders wel eens overleg? Praat u wel eens met Diks, mensen? niemand. Niemand. Ik houd er niet van... Waarom houdt u daar niet van dan? Nou, nee, ik ben niet zo praterig. Nee. <laughs> nee. <laughs> ik doe rustig aan. Altijd rustig. Gewoon op je eigen letten en de rest zelf maar doen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik moet mijn eigen draad komen. <laughs> ja. Was u vroeger ook al zo of niet? Jawel, ik was altijd zo eentje. <laughs> ja, niet met ja. anderen bemoeien, altijd alleen nog zelf mijn dingen doen. Hard werken. Ja, ja. Hard Regelen. Ja. De Seemstow die weet hoe gewerkt ik gewerkt heb. Ja. ja Seemstow. Ja, ik ja. was altijd een stomme en stroffe Boeren. Yes. Kijk eens. Alles is en nog wat. Oh, het is al weer zo proberen we ja. <lacht> Lieve ja. mensen, ik wil jullie iets vragen. Hebben jullie zo zin aan een gebakken eitje? Ja. ja. ja samen met je ja. Is. Tot ja, ja, ja ja. Leuk. Leuk. Nou, ik uh, ga zelf een beetje kokkerellen en uh, uh, er zijn kant en klaar maaltijden en er zit een, een leuke afhaal in de buurt en, en nou ja. Mijn nel geeft ook wel eens een klikje mee, hoop ik, dat, dat ik wat op kan. Ja. Meneer Wim Lassing, u woont in een aanleunwoning, zoals dat heet, of hoe, hoe moet ik dat noemen? Een seniorenflat. En we kwamen hier allemaal wonen met de gedachte van uh, fijn. Uh, Hiernaast uh, konden we van de faciliteiten gebruik maken: uh, Er was een winkeltje en je kon er eten. En dagelijks vers brood en uh, beleg en dat soort dingen. Dat was makkelijk. En als mijn vriendin kwam, dan haal ik een flesje rode wijn voor. Dat hoefde ik ook niet naar Gal en Gal of hoe dat allemaal heette. Ja. Een ja. flesje En nu gaat het allemaal... Uh, Ten onder. Want waar woont u? Landsmeer. Landsmeer, oh ja. We hebben een... Uh, dat is uh, ook begonnen toen ik hier kwam te wonen. Toen uh, hadden we een belletje met elkaar. En toen, uh, go, je moet eens komen kijken hoe ik woon, want ik woon uh, landelijk. Kennen jullie elkaar toen al? Uh, ja, zij had een sigarenzaak uh, in de Binnenoranjestraat. En ik een koffie- en theewinkel op de Halemerdijk. En we deden bij elkaar boodschappen. Dat is ook al dertig jaar geleden. En zo lang kennen we elkaar. En vanaf 2000 hebben we een lattende AOW-relatie gekregen. Ja. En we gaan ook niet samen wonen, want dan worden we gekort op de AOW. Dat willen we ook niet. Nee, dit is mooi. Net als je denkt... Het wordt met mijn benauwd, dan kan je hem smeren en dan kom je weer terug. En dan met een bosje bloemen maak je alles weer goed, hè? Tenminste. Zo ongeveer, ja. ja, ja. Dan komen aan. Hier de brieven, dus was ook heel belangrijk voor die mensen van ons ook. Die hoeven dan niet helemaal de deur uit. Die komen door de tuin even... Hè? Brieven erin gooien. Dat gaat ook verdwijnen. we? Ja. Een uh, maaltijd? Ja. ja. Hallo? Zie je dat? Dat zijn ook allemaal mensen waar ik uh, naar zwaai en uh, doe. Goeiedag. Daar zit een mevrouw, die is zo wat blind. Die zwaait ja. ook nog. Dacht dat? En die mevrouw die ernaast zit, is pas honderd geworden. En hoe moet dat nou dan, als wij oud zijn? 100, dat ben ik over een jaar of 52. Noodgedwongen. Het werd gemaakt door Ellen van den Berg. Techniek Alfred Koster. Eindredactie Willem Davids. Een grote verandering nu in het leven van een correspondenten. Die verandering werd veroorzaakt door de liefde. De correspondente is onze correspondente in Pakistan, Wilma van der Maaten. en haar liefde heet Aftab. Ze ontmoetten hem op het vliegveld van zijn stad, en het was liefde op het eerste gezicht. Aftab is een romanticus. Hij zingt prachtige, poëtische liederen in het Urdu. Dat doet hij altijd als Wilma weer eens boos op hem is, en dat gebeurt nogal eens, want het wil nog wel eens botsen tussen die twee. Hoe? Komt dat? En wat moet er veranderen? Dat hoort u in een Pakistaans liefdeslied. Ik woon met mijn Pakistaanse geliefde in Lahore. Waar onze irritaties ochtends al vroeg beginnen. I'm just taking a bath. Kijk, it. is it, are you working again? Bijvoorbeeld over mijn werk dat ik ook op zaterdag schrijf, dat irriteert hem. Ja, ouwe gast. het. Of course you're working every day, so I'm a bit irritated. No, no, no. there are earthquakes, there are uh, bomb blasts. Then I have to just sit on my ass and do nothing? You're not a war correspondent. Hij snapt het gewoon niet. Vorige week was hier een grote aanslag, daarna een aardbeving. Ik ben toch yeah, een correspondent. Moet ik hier dan maar de hele dag rondhangen en iets doen? Ja, some days. Boring. No, it's not boring. It's a relaxing, unwinding yourself. Anwar! Anwar! Hij staat nu onder de douche en schreeuwt om zijn bediende Anwar. Kijk, daar erger ik me nou bijvoorbeeld aan, want ik loop hier ja, ja. toch ook in mijn pyjama rond? Een Anwar moet zijn kleren klaarleggen, zijn onderbroeken en zijn sokken. Een pantalon white en t-shirt. En mijn socks en mijn shoes. Hè? Wat? Is dit typisch Pakistan? The servants do your work, you sit on your ass and uh, you are just chatting with your wife and uh, you ask her to put makeup on her face and yeah. dress herself and yeah, you have a whisky. Women are supposed to look beautiful and smart in the morning. It starts already right in de morning. No, no, it can start late because usually the wives of the upper class are sleeping till o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock. And then they get up and then they have breakfast in their bed and then they take a shower and then they make up, do their make-up, and then they go out and they. Ja, soms their maken ze with opvattingen over vrouwen, it maar goes, razend. Je okay moet hier mooi zijn. Or uitslapen, or shoppen. En dan s'avonds op de bank met veel make-up je man ontvangen. En dat verwacht je ook van mij. For some days. You're crazy. O le huya do mujhe tana na satao Hij cursed onze ruzies niet af. Hij gaat gewoon zingen. Poetische liedjes in het oerdo. It says that oh uh, my old memories do not come and do not uh, haunt me and do not pain me. I am already um, uh, pained and I am already suffering so do not come again and again to my heart and to my mind and do not pain me anymore. Oh, oh, oh. vrij vertaald. Kwets me niet opnieuw. Dat is het. Nice, hè? Huh? En dan kijkt hij mij met zijn lieve, donkere, bruine ogen aan. Ogen waarvoor ik viel tijdens onze eerste ontmoeting uh, op het vliegveld hier in uh, Lahore. Het was liefde op het eerste gezicht, maar het is niet altijd een gemakkelijke liefde. Want hij als Pakistan en ik als Nederlander we hebben wel onze verschillen. <middels> Kom, laat ons de liefde bedrijven onder de blauwe hemel. Wat een romantische avond. Het lijkt wel alsof de hele wereld voor ons danst. Een oud huis waarin we wonen in een uh, chique wijk van Lahore met een grote tuin... Veel kunst aan de muren, klassieke sofa's en op de grond handgeweven tapijten. Het is een warm huis waarin ik me heel erg op mijn gemak voel. Waarom werd je eigenlijk verliefd op mij? I fell in love with you because I found you to be a very um, beautiful person. And a very passionate and a very warm person, and at the same time a very beautiful woman. Ah, dat is lief. Maar je moet toch ook inzien dat er. Um... Ja, verschillen zijn tussen ons. The difference is as much as there can be between one person belonging to one culture and another person belonging to another culture, and the difference which is there between one individual and the other. So the difference is not wider. Hij weigert die te zien, want hij vindt dat de verschillen tussen twee mensen uit twee culturen net zo groot zijn als die tussen twee willekeurige personen. Het gaat volgens hem vooral om respect. Dat is de basis. de bibliotheek nu waar we zijn. Het hangt hier vol met foto's van zijn overleden vader. Ooit hoog in de regering. This is the Shah of Iran. Razasha Shah Pahlavi, Portretten van zijn vader met allerlei staatshoofden. Hij komt uit een uh, goede familie. This is the Shah Vessel. When Shah Vessel van of of Saudi-Arabia. En hij, Pakistan, hij werkt zelf ook als bureaucraat. Shah, hoog in de Pakistanse overheid. Goed voor mijn uh, contacten als journalist zomaar zeggen. Do you think you are a stricter man because you are a Muslim from the East? I don't think so. I'm a very good classical example of liberalism in Islam, I think. And um, I think that... Uh, rituals, Ritualism is not important in our religion. As opposed to what the Malawi say. I think what is important is good deeds and being a good human being. Hij noemt zichzelf een voorbeeld van een uh, liberale moslim... ...die niet in uh, religieuze rituelen gelooft. Hij vindt dat je vooral eerlijk moet zijn. Men en vrouwen zijn equal? Ja, maar ze zijn equal. Dit this is, this is waar de misinterpretatie komt. Ze zijn equal in termen van respect, honor en and digniteit. En and ik kan alles doen. Ik kan oh, werken yeah. en ik kan gaan met mijn vrienden. Yes, yes. Ik wil naar to de to disco, ik wil drinken. Ja, ja, of course. Ik wil flirten. Ja, ja, je kunt het in een funny manier doen. Als je gewoon voor de flirteert bent, kun je het in een funny manier nou, doen. In ieder geval, we zijn, uh, als man en vrouw zijn we gelijkwaardige partners. Er bestaan... Geen restricties voor mij als vrouw, maar ook als uh, westerse vrouw... ...kan ik dus doen en laten wat ik wil in Pakistan. En hij zegt wat is heel gekscherend. Zolang je maar van mij blijft houden en voor me zorgt. MUZIEK Hij is vanavond zijn vrienden uitgenodigd. Hij gaat voor ze zingen. Vrouwen en uh, mannen. En ze werken als bijvoorbeeld professoren op de universiteit. Eentje is hier zelfs een uh, ambassadeur. Wat vinden je vrienden nou eigenlijk van uh, van mij, van ons? Males in Pakistan en most men in Pakistan uh, and especially the uh, older generation would not understand me being a Pakistani and a Muslim falling in love with a foreigner who's non-Muslim and a Christian de vrienden keken ook eerst de katten te boom, ondanks dat ze nou, eigenlijk toch wel heel westers georiënteerd zijn. Want het beeld dat Pakistaanse mannen van westerse vrouwen hebben is niet zo goed. We zijn uh, niet fatsoenlijk genoeg. We kleden ons veel te bloot, we zijn te vrij, we hebben een veel te grote mond. Maar ze vinden het nu prima, zegt hij, en ze komen graag bij ons op bezoek. Nu even toch zo uh, intiem zitten te praten, ik erger me nog wel eens aan jou en niet aan mij. Those irritants are not so big that uh, it could block our love for each other. Those, those irritants are very small. And those, uh, every individual is born with distinct uh, psychological characteristics. There is also beauty in diversity. There is also beauty in the semblance of two different colours. Ieder individu is geboren met zijn eigen karaktereigenschappen. En hij ziet in verschillen juist. Uh,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 in de ogen van de meeste mannen, als de geliefde dus op het eind niet komt opdagen. Wow. Er wordt een goede borrel geserveerd, want volgens mijn lief staat nergens in de Koran geschreven dat alcohol verboden zou zijn. ze alle op uh, kussens en kleedjes en zelf ook uh, met een uh, goed glas vodka. ook maar eens de vraag aan mezelf. Waarom werd ik verliefd op deze man, op deze Pakistan? Nou ja, ik denk dat hij uh, mij als uh, ongelooflijke Calvinist uit Holland opgegroeid in een gezin waar vooral discipline voorop stond en hard werken. Ook is... Die andere kant van het leven heeft laten zien, uh, voor hem is het leven gewoon één vrolijke boel. Daarom werd ik verliefd op hem en daarom hou ik van hem. Als geformeerde vind ik het soms wel heel erg uh, moeilijk, maar stiekem geniet ik wel enorm van het leven en die vrijheid. Het was een uh, gezellige avond, maar al vroeg in de ochtend beginnen de ruzies gewoon weer van vooraf aan. What's the time now? It's six o'clock. So uh, I think we should sleep for a while. No, no, no, can you can you make some tea for me? I'll tell my servant he can make, he can get up and uh, he can make the tea. Uh, come on, man, it's six o'clock in the morning. Why should you wake him up? We can go to the kitchen and make some tea. Well, at do you think you do? You think you could live in Europe? I don't think so. That I would like to. Because I I can, but I don't think Why so. Not? I mean, very, very frankly, what Europe is doing is living in medieval ages where. Uh, people were uh, in the jungle, in the forest, they were putting the wood on fire. Nou ja zeg, volgens jou leven we in Europa, dus nog in de middeleeuwen, waar we ons potje koken op hout in het bos, omdat we zelf alles doen en geen leger van bedienden hebben zoals jij? If I don't have any choice and I have to move there, then I would of course move there because I would like to live with you. Because I would, I would definitely choose for you. Even if I have to clean the snow and clean the bathrooms... Als er geen andere keuze is, zou hij toch met me meegaan naar Nederland. En dan is hij zelfs bereid om daar sneeuw te vegen en de badkamers te soppen. So you have to prioritize your life. who's is more important in your life? And if you are spending the first 18 of 20 years of life with your children, and then if you start spending time with your spouse, then your spouse is too old by that time, because your spouse is then 50 years old. En dan raakt hij onze Grootste knelpunt in onze relatie. Ik heb een kind van tien en hij vindt dat ik haar veel te beschermd opvoed. We eten namelijk samen. Ik breng haar naar bed. Ik lees haar uh, boekje voor. I think as far as you are concerned, I think you are overdependent on her and vice versa. She is overdependent on you, and uh, I think you are not letting laat grow really. Pakistanen hebben een uh, compleet ander familieleven. In het westen zijn we gewend dat we heel veel tijd met ons gezin doorbrengen. Hier eet het kind met de oppas. Zijn ouders gaan er soms heel even bij zitten. Om zeven uur gaat hij naar zijn slaapkamer. Weer met de oppas. En dan is er spouse time, zoals ze dat noemt. De tijd die je met je partner doorbrengt. Mooi op de bank zitten met een glas whisky. dus. We zaten with their dinner. Of course, we didn't have dinner with them at hadden o'clock, but they had their dinner. We were sitting with them. We were. Oh, we do it. In Nederland Netherlands, we sit at 6 o'clock at the table... and spend time with our children together. maar yeah, but that doesn't mean that I should also eat at 6 o'clock. After 9 o'clock, you're spending time with your spouse? We are, you are talking about family life. Why? You're talking about spouse life. We are talking about family life. It's not a family life. The spouse has its own requirements and the children have their own requirements. Ik zal daar nooit aan kunnen wennen. Ik vind het fijn om s'avonds met mijn kind aan tafel te zitten, samen te eten. En ik zou het ook heel fijn vinden als jij er ook bij zit... En ik moet er niet aan denken dat iedere avond de oppas mijn kind naar bed brengt en ik daar beneden in mijn mooie jurk op de bank zit. Ik zou me een hele slechte moeder voelen. What is, what is the problem? What is the big deal of the children going with the maid? When I was five years old, I was going to with the police driver to the school on my own. Kinderen worden hier al heel jong aan het personeel overgelaten. Toen hij vijf jaar was, bracht de chauffeur hem in zijn eentje naar school. Allemaal in het kader beweert hij om kinderen zo snel mogelijk zelfstandig te maken. Sorry. All the children in the west don't. Uh, all the children in the west are the, over the pen. Your, your case is different. If you had four children or five children or six children. No, no, no. That's not the basic. The basic is that you after seven o'clock wants your time. You're just an egoist. So I don't have to say anything on that. Er wordt even niet meer gezongen. We gaan naar zijn nichten's het voorstel, want we komen er niet uit. Zij moet maar bemiddelen, vindt hij, want ze heeft hem ooit gewaarschuwd. Als we niet veranderen, ons meer aanpassen aan elkaar. Ja, dan is onze relatie gedoemd om te mislukken. We will never do that in the West. If we have a problem between you and me, we will go to friends, But we don't go to. We gaan niet naar een shrink. Ja, we go to een shrink, but we don't go to. If you have a problem, the whole family is there to support you. En zijn nicht is een. Mooie verzorgde vrouw van begin zestig, een zakenvrouw die veel naar het westen reist. Dus ze begrijpt ook mijn wereld. En ik vertel dat ik me ongemakkelijk voel. In Nederland hangen we onze vuile was niet zo heel snel buiten. I think it's not washing your dirty linen in public. I think it's just taking support and guidance from people who are close to you. Ze zegt, ja, je familie houdt van je. En ze willen je graag helpen. Ze willen je graag adviseren. I love this man. That's, that's not a problem. I really love him. And he's sweet. And, and he's sincere. He's honest. But it's a completely spoiled man. Come on. From 7 o'clock in the morning till 11 o'clock. Anwar is walking through the house. I want to cut him out, but yeah. he's still there. Yeah. yeah. <laughs> I make sure. Possible. There is no comparison. I mean, you cannot draw a comparison between the people who used to live. Which actually do not matter in the general scheme of things. But it irritates yeah. me. Yeah, but but if you really love him, then you should take control of your irritation and and love him for what he is, despite his flaws and despite his dependence on Anwar. Je moet hem nog steeds for voor wat hij is. En ze vindt dat we eigenlijk over hele kleine irritaties zitten te praten. Cultuurverschillen. En als ik echt van hem hou, vind ze. Dan moet ik mijn emoties maar beter onder controle zien te krijgen. Yeah. Also, I'm more the problem. No. The beauty of the whole relationship is that despite... being belonging to different cultures, different countries... you people have surmounted all these cultural barriers. And you have found a common ground... where you love each other, despite... The Language, despite the culture, despite the religion and whatnot. And I think that's the only thing which matters. En het mooie van onze relatie, Vincent. twee mensen uit twee verschillende culturen die al zoveel hobbels hebben genomen, het gaat om de liefde, Vincent. En dan leg ik haar uit dat zijn opvattingen over de opvoeding van mijn kind, ...ja, dat, die zitten me echt gewoon heel dwars. En het zou voor mij een reden kunnen zijn om. Uh, om met gewoon deze relatie te stoppen, want ja, hoe hard het ook klinkt, maar ik weet niet of het in Pakistan zo is, maar in het westen gaat je kind in ieder geval voor. But here you have spouse time. Hmm. I, we don't know in the Netherlands spouse time. I think this is what makes Asia much more richer uh, than Europe and then the West, because having as much spouse time as possible is really good for the relationship. En ze geloven echt in spouse time. Hoe meer tijd je met je partner doorbrengt, hoe beter het is voor je relatie. Maar ik leg haar uit. Er is ook een kind. En onlangs brachten we een paar dagen door in uh, een karachi. En dan irriteert mijn dochter hem. Omdat ik haar overal mee naartoe neem. En haar niet bij de eerste de beste oppas achterlaat. Dan komt haar dochter binnen. Meer van mijn leeftijd. No, I just think that it's really simplifying this whole situation. What I think the uh, ze vinden dat we meer een balans in onze relatie moeten zoeken. Maar ze vinden ook dat, uh, dat hij zich ten opzichte van mijn dochter, dat heeft ze al verschillende keren gezien. Ja, zoals in Karachi waar ze ook bij was. Ook wel echt als een kind gedraagt. Hij vecht met haar om mijn aandacht. Ik geloof niet dat ik dit moet zeggen, maar het is obvious. En hij he like her presence hij haar persoon. En the kind is niet stupid. ze weet dat. Ik agree ook met Sarah. Ik absolutely absoluut met haar. Hij geeft uh, toe in karachi over dat hij jaloers is en me soms te veel She's opeist. Your daughter. i'm your hubby. Mm. and that is what which is has to be respected beautiful mm. <laughs> cheers cheers to love forever beloven elkaar beterschap <muches> Door te zingen kan hij zijn gevoelens op dit moment het beste uitdrukken en ook hoe hij tegen onze toekomst aankijkt. Hij zegt ik, ik wist niet wie je was en jij wist niet wie ik was. Toen je mij ontmoette. Maar ik voelde in mijn hart dat ik mijn bestemming had bereikt. Je ogen vertelden het verhaal over onze liefde. We hebben elkaar ontmoet in een periode dat we iedereen achter ons lieten. We volgden alleen ons hart waar we morgen naartoe gaan, dat weten we niet. Maar wat vaststaat, is dat we altijd van elkaar zullen blijven houden. Met al die zorg van de familie in Pakistan... die als een soort therapeut optreedt als een relatieproblemen zijn... zou die... Verandering in die relatie moeten kunnen plaatsvinden. Altijd blijven praten, Wilma. Altijd blijven praten. Een Pakistaans liefdeslied. Het werd gemaakt door Wilma van der Maan. Eindredactie, Ottoline Rijks. Tot slot in deze editie van de Maand van de Verandering... Kunstenaars... Kunstenaar zijn, dat is absoluut geen garantie voor een beetje fatsoenlijk inkomen in deze tijden van crisis eigenlijk al helemaal niet. Nou kun je daar natuurlijk onder lijden. maar je kunt natuurlijk ook je creativiteit inzetten voor het bedenken van oplossingen. Vandaag twee kunstenaars die dat allebei doen. Hans Miedema, hij is 56 en Paul van Vulpen, hij is 28. Ze hebben alle twee zeer originele oplossingen bedacht om het inkomen een beetje op peil te houden. Maar ze doen dat allebei op totaal verschillende manieren. Laten wij gaan luisteren naar inkomen geen bezwaar. die ik voor pianolessen had, die ging ik dan omschrijven. Maar uiteindelijk bleek ik uh, mijn roeping te hebben gevonden in het vormgeversvak. Maakte ik dat uh, wat hipper? Of de stukken die in Maasjeur waren, die schreef ik in uh, Om Daar zitten aspecten in van de vlakverdelingen, maar ook typografie. En dat is wel een van mijn uh, grote hobby's, uh, lettertypes. En wat je daaraan allemaal mee kunt uitdrukken en hoe je dat gaat toepassen... ja, dat vind ik heel erg prachtig. Nu ik met zo'n studie bezig ben en voornamelijk in teamswerk merk dat dat zo'n grote toegevoegde waarde is. Dat heb ik, gewoon, heb ik gemist in mijn, in mijn werk als componist de afgelopen jaren. Ik heb een stuk mogen schrijven voor het WDR Rundfunk orkest. Dat was voor orkest en tapdans. Dat was een hele, hele gave uitdaging sowieso om voor zo'n symfonieorkest te schrijven... van dat kaliber, maar ook de, de samenwerking met... Uh... Met een andere discipline. Dat soort opdrachten, daar leefde ik dan helemaal van op. Dat was ook echt fantastisch om te doen. Om verder mijn, uh, aan inkomen te komen, dan was ik dan bezig met bedrijfsfilmpjes en uh, projecten die op zich wel leuk waren. En niet, niet, niet echt vervelend of zo. Maar dat, dat motiveerde me wel minder. Ik, dat was gewoon minder, uh, minder interessant om te doen. Ik heb een uh, aantal uh, producten gemaakt, en dan voornamelijk fotoboeken. Veel voor. Uh fotopransportatie nooit licht, waar ik uh, ja, met grote trots op terugkijk. Ik verdiende er toch erg weinig geld mee en ik moest dus heel erg veel uren maken. En dus ook erg veel uren maken in het werk wat ik toch eigenlijk niet zo leuk vond. Een ander voorbeeld is, ik heb een uh, boekje gemaakt voor het gasthuis Groningen. Zo'n uh, hospice. En die bestond op een gegeven moment... Uh, Jaar, en die wilden iets voor hun uh, vrijwilligers doen. Ik wist al dat ik het bij een bepaald drukken deed. Uh, iemand die een heel bijzondere druktechniek heeft. Met uh, natuurlijke inkten. dus minder milieubelastend. Maar die kunnen ook heel goed blauwen drukken. Die normaal bij een normale drukker wat wegvlakken. En dan kom ik een uh, bindmateriaal tegen wat warmte uitstraalt. En denk, ja, dan denk ik, ja, dat moet ik er uh, om het omslag hebben. Omdat dat naar mijn smaak en mijn gevoel het werk van het hospice uitbeeldt. En er waren zo ontzettend veel positieve reacties van die vrijwilligers... die het zo'n prachtig boekje vonden bijna emotioneel werden. Daar doe ik het voor. Dat vind ik zo mooi als je met het maken van een boekje... zoveel reacties en emoties loskrijgt. Dus daar kan ik ook heel trots op zijn. Ja. Begin. In 2012 Toen had ik net een project gedaan met het Metropool Orkest. Er was voor het eerst werk van mij in het Concertgebouw gespeeld. En ondertussen was ik aan het solliciteren bij de McDonald's om nog aan inkomen te komen. Dat was wel echt het omslagpunt dat ik dacht ik heb nou heel erg veel succes gehaald met mijn werk als componist. Ondertussen kan ik er niet van rondkomen en al die tijd dat ik niet met die opdrachten, grote opdrachten bezig ben, heb ik het eigenlijk niet echt naar mijn zin. Ik heb uh, de Kunstacademie hier in Groningen gedaan, meneer. De afopleiding. Ja, dat heb ik gefinancierd door uh, op een bus te rijden, de streekbus. Ik ben ook echt gewoon een computernerd. Ik heb het helemaal gefascineerd door de computertechnologie. En uh, ik bedacht me weer dat ik nog steeds de mogelijkheid had om daar misschien alsnog wat mee te gaan doen. Je moet je voorstellen, als morgens om zes uh, uur stappen mensen bij jou in de bus en die gaan op achter je zitten en die vallen in slaap en die dat is toch een hele overgave. Dat trouwens mij toe en dat vind ik heel erg leuk. Wat ook heel erg leuk is, is dat ik veel naar buiten kan kijken... de seizoenen om me heen zie veranderen. Uh, mensen die uh, groeten en bij weg gaan ook groeten. Dat zijn de leuke kanten van het werk. Ik ben robotica gaan studeren. Dat valt onder de technische informatica. Uh, tegenwoordig heet het al anders. Het heet nu Embedded Systems en Automation... Ik ben heel erg geïnteresseerd in, in lucht- en ruimtevaart. En er zijn ontzettend veel ontwikkelingen gaande. Dus er worden, uh, je hebt met name de drone die nu heel populair is, de vliegende robot. Want die kent verschillende toepassingen. Je hebt ook, de, je hebt ook blusrobots, uh, robots die uh, voor mensen zoeken in de bergen die verdwaald zijn. Uh, dat lijkt me heel erg leuk om, om bij zo'n bedrijf te kijken of ik daar zou, uh, zou kunnen komen te werken. Ik ben hier weer mee begonnen toen de, nou ja, de zakelijke gedeeltes wat minder gingen. En toen dacht ik, nou ja, dat buschauffeur tijd vond ik heel erg leuk. Laat ik het weer proberen en toen kon ik gelukkig in een soort part-time functie weer aan de slag. En uh, nu komt het nog beter uit omdat de zaken nog weer iets slechter gaan. om een computer iets te laten begrijpen... splitsen je je probleem op een hele hoop deelprobleempjes. En elke keer dat je weer een oplossing vindt voor een probleem... is dat weer een, een kleine overwinning. En dat geeft, dat geeft veel voldoening. En dat, uh, dat maakt eigenlijk dat ik op het moment veel meer lol heb in het werken... als uh, tijdens de studie, als, als programmeur... dan dat ik dat de afgelopen jaren heb ervaren als componist. Uh, dat levert mij uh, uh, twee dingen op één. Ik uh, ben er even uit... Ik doe even wat anders. En twee, ik hoef niet permanent zorg te maken over of ik waar rondkom. Want dat levert zoveel stress op dat ik er helemaal geen plezier meer in heb. Ik merk nu al, nu ik weer ben gaan studeren, dat ik weer, weer steeds mijn lol heb in het schrijven ook. Dat ik gewoon niet altijd tijd voor heb vanwege de studie. Maar dat ik op het moment dat ik me iets klaar heb, dat ik gewoon uh, dat ik weer mag. En omdat het als hobby voelt, is het ook prima als een paar avonden gaan schrijven. en is een weekend door. Ik mag hopen dat uh, binnen nu en vier, vijf jaar de economie weer een beetje op poten komt. En dat mensen ook weer, uh, en vooral de politiek dus, uh, cultuur gaan herwaarderen. Dat is toch zien dat het een, uh, iets zeer noodzakelijk is voor de samenleving om uh, dat te hebben. En dan hoop ik dat er, uh, die kunstsector weer kan uitbreiden. Dat ik daar weer uh, meer werk in kan vinden. Het zal nog moeten, uh, moeten blijken in de praktijk of het, uh, of het echt zo, zo goed te combineren is. En het, maar het zal ook afhangen van de, uh, uh, de, het succes dat ik ermee heb en, ook wat ik, uh, en hoe leuk ik het dan ook vind. Ik bouw natuurlijk een grote studieschuld ook door nu weer een studie te gaan doen. Dat ik me eerst gewoon richt op een voltijdbaan uh, als programmeur. En ik ga kijken of ik het uh, volhou om daarnaast ook opdrachten te doen. Ik zou ontzettend graag willen leven van alleen vormgeven... en daar al mijn tijd aan kunnen besteden. Dat zou ik het allerliefste willen. Uh, ja, en dat is gewoon heel moeilijk nu. Inkomen, geen bezwaar. Het was een tr programma gemaakt door Aletta Becker Techniek... Renger Koning, eindredactie, Ottoline Rijks. Niet bij de pakken neerzitten kunstenaars. Never give up, dat zei Churchill al. En daar houden wij ons aan. Volgende week meer verandering. Volgende week hoe een ongeluk... iemands leven totaal veranderde. Een Nederlandse schaatscoach in China. En hoe ons lichaam verandert na de dood. En hoe iemand die blind was, opeens weer kon zien. En ik ben dat niet, luisteraars. Mocht u willen reageren, redactie apenstaartje Redactie apenstaartje En op onze site, www.hollanddoc.nl slash radio... daar kunt u een abonnement nemen op de Bijlo Post. En daar maak ik elke week gewag in van wat wij gaan doen. Hier zometeen de sport, maar allereerst het journaal. Dag, luisteraars. Dag.